Wie ben je? Ik ben Sima. Wat doe je? Ik teken, ik schilder. Dat is het belangrijkste. Hoe heet je werk? Ah ja, ik heb verschillende werken. Eén is zo Lotusvrouw. Zo'n vrouw die zo uit het water opkomt en dan zit je zo vissen rond. En ze heeft zo lotusbloemen in haar haar. Dan heb ik nog een schilderij, gelijk een orchidee, maar meer zo panterpatroon op. Ja, ik teken en schilder graag bloemen eigenlijk. En ik denk dat dat ook bij het onderwerp past, vrouwelijkheid. En dan had ik nog één werk. Uh, dat was geïnspireerd op Frida Kahlo. En dan heb ik in haar gezicht eigenlijk zo allemaal verschillende kleuren. Precies alsof dat zo een landschap is. Maar allemaal verschillende tinten eigenlijk. En uh, ik had dat uh, meer willen uitwerken. Maar ik had zoiets... Nee, dat is precies mooier als ik meer uh, witte stukken laat. Dus ik heb mezelf heel fel erin getemperd, want anders had ik alles volgekleurd. Ja. ja. Dat is mooi. een heel mooi werk, vind ik. Ja, ik vind het zelf, ik vind zelf oh ja. heel mooi. <laughs> Ter wie heb je je laten leiden en inspireren in het schilderen, het schetsen? Ja, ja, ja. Goh. Ja, dat vind ik eigenlijk al moeilijk. Ik denk dat ik, um, dus bij tekenen veel, eerst moet je zo een beetje de basis onder de knie krijgen en dan moet iedereen zijn eigen weg erin gaan, hè? van hm, die stijl uh, bevalt me meer of die technieken, die kleuren gebruiken, dat is, ja, dat, dat is wel zelf zoeken. Zo. Maar de basis, dat moet iedereen eigenlijk leren van, ja, zoals je begint, hoe teken ik een een bol. Hoe teken ik een kegel? Hoe, je die, hoe teken ik een vierkant? En als je dat onder de knie hebt, dan kun je pas beginnen met je eigen stijl te ontwikkelen. Ja. Nu, ik ben zelf met jou vorig jaar op een herfstkampje geweest. Hè? Bij Petra en je zoon, Matteo, die mee. En je pakte op een gegeven moment het schetsboek. En je ging gewoon paarden ah, schetsen. Ah ja, dat was leuk. Ja. Dat inspireerde mij echt hoe die paardjes daar stonden. Hoe die contact maakten met de kinderen. Dat nodigde je echt uit om, om, om het gewoon te tekenen, vind ik. En, en ook zo de humor erin eigenlijk precies van... Ja, dat hoeft niet realistisch of zo, hè, maar die plek die ze gaven of zo... Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk om, om gewoon de natuur in te trekken en dan een beetje tekenen. Ja, het was voor de kindjes, maar ik had zoiets... Ja, ik mag er zelf ook wel plezier aan beleven, hè. Ja, dat was echt mooi. Wat wil je nog realiseren, Sima? oh, ja, in mijn werk heb ik niet zo echt een doel van... daar wil ik naartoe werken, hè? Van, van teken of schilderen. Uh, wat ik wel gedaan heb, en dat wil ik wel nog afwerken, is, ik heb zo'n cursus uh, basis, tatoeëren heb ik gevolgd. En ik zou dan nog een cursus moeten volgen van hygiëne. Dus uh, alle omstandigheden, dat alles proper verloopt en zo... Dus die cursus wil ik nog doen. En dan wil ik eigenlijk daar wel eens mee beginnen. Om zo'n paar uurtjes per week of een dag per week me daar uh, ja, aan te wijden. Wauw. Waar droom je van, Sima? Oh. Ja, ik heb eigenlijk... Dat is al een droom van 10, 20 jaar. Ja, mijn grote droom is eigenlijk dat ik bijvoorbeeld uh, in Brazilië een, een, een soort uh, weeshuis zou oprichten en dat daar dan de, de, de straatkinderen opgevangen kunnen worden maar ja, dan moet ik al ja, centjes ervoor hebben, dus ik weet niet of dat ooit gaat lukken om dat te realiseren maar dat is wel mijn grote droom en dat zal ook wel zijn omdat ik zelf als kind in een weeshuis heb gezeten dat, dat zo, ja ik heb dan zo een droom dat ik dat ooit mag realiseren mooi, dat wist ik niet nee. mooi. wat is jouw verlangen? Oh, ja, ik denk vooral doordat ik moeder ben, dat, ik, uh, dat mijn verlangen meer daarin zit Dat ik mijn, mijn zoon een goede um, gezinsleven kan bieden. Dat hij goed kan opgroeien. Dat hij zijn eigen talenten mag erin ontdekken. Dus ik wil niet zozeer hem um, een bepaalde richting opduwen. Van, hè, hij doet bijvoorbeeld graag voetbal, maar hij doet ook graag tekenen. En ik heb zoiets... Ik... Ik hoop gewoon dat hij zichzelf ontplooit naar zo de talenten die hij heeft. En vanuit zijn eigen niet, omdat dat onder druk van mama of papa is. En ja, mijn verlangen is daarin natuurlijk dat ik ook een partner vind. Dat we zo echt een gezin kunnen vormen. Ik heb tegen Matteo gezegd dat als hij een schilderij heeft, dat hij ja, bij zijn mama mag. Gaan. Ja, dat is heel leuk. Hij is heel gemotiveerd daarvoor, hoor. Hij... Hij staat daar voor open. Dus we gaan kijken hè, wat het creatieve proces doet. Of hij bij de kunstenaars ja, ja. hoort. Hè? Ja, ja. Wat is jouw favoriete nummer? Oh, dat is een, ook een moeilijke. Hè? Ja, ik heb een hele ruime muziekvoorkeur. Uh, wat past bij je schilderijen? Ah, ik denk, ja, als ik nu zo rond vrouwelijkheid, identiteit... Dan moet ik zeggen, die muziek van... Uh, Shady vind ik daar wel heel goed bij passen, omdat ik daar heel dromerige beelden vind. Bijvoorbeeld zo eentje, dat ze zo als een zeemeermin in het water zit en zo. En ook, ja, zij is altijd zo heel vrouwelijk gekleed. Vind ik ook heel mooi, zo een droombeeld eigenlijk. En welk nummer? Wacht, daar moet ik even zoeken hoor. Uh, even nadenken... Moet eigenlijk op mijn samen kijken. Ik ken die titels niet van buiten. Dat is goed. Ja. Dat is nu ja. Oké. Dan doen we dat. Ja. ja. <laughs> Super.